Rond een uren vak Druk mijn beuk uit de stapper in de studio een klein beetje van Laurent Zin en tekst Tape die trek En dit alles doe ik in een half uur of zo. Niemand in de game die If you get me, been bust with love to your man, you I made a get it all yeah. It locked date to for me, but nigga don't care. You been the man in the mode, nigga more clap. With a new track for jetty up the pump pomp. Yeah, yeah. Dan moet je Jocent zien Om wat ik doe voor de kast misschien Omdat ik moe van zijn baas misschien Willen we allemaal onszelf graag vlaassen zien Fuck dat Ik ben aan de liggen Yeah En mijn voor de dikke dus Ik ga los Yeah Chicks liggen maar mm, Godverdikke maar Willen maar Dikke maar K-K-San en Cinema Dag geen parno Starge yeah, Cinema Schrokken naar mijn mic Ja yeah, zingende Pingen maar Zinnen van je cap Zinnen ja Die shit is niet normaal Die shit is niet normaal Nee hey. Die shit is heftig, te naar je haar 69 With all all. Ik wil het waste zijn, wasted zijn. Feesten als een awesome base met een dirty tape de bed. Hey, shorty, feest met mij. Ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en We doen het allemaal, ja yeah, we doen het allemaal, ja yeah, we doen het allemaal. Yeah, all ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en We doen het allemaal, ja yeah, we doen het allemaal, ja yeah, we doen het allemaal. The mm. party mm. squad, the party squad. Op de Party Squad. Op de Party Squad. Op de Party Squad. The party squad. Hoor je het een beetje, Mike? Nou, ik hoor eigenlijk momenteel nog helemaal niks. Dus ik ga eens even kijken. Mike is uh, hier vanavond bij ons in die studio gekomen. Ja, ik hoor het. Wonderlijk. Hey, we zijn er. Hey. Gezellig. Ja, ik ben eigenlijk een keertje weer bij het huis klaar met werken. Ik heb het zo druk gehad de afgelopen weken. Ja, ik, ik kan je me voorstellen. Hè? Het was uh, naadje verrot, Pasen en uh, well, wat was nou meer? Koninginnedag, Bevrijdingsdag. Mooi weer. Zo. <laughs> Prachtig. <laughs> ja. Het was uh, absoluut wel, uh, wel super, super druk. Kijk, dat horen maar we graag. Het goed, is goed voor de centjes weer, goed gewerkt. Dus ja, nou, maar niet klagen. Helemaal goed. Absoluut. Ja, lekker. Dus uh, je bent er weer eventjes. Je ik komt ben weer even. Eventjes. Tasting. Ja, ik heb uh, wel altijd nog uh, wel uh, lekker bijgeluisterd, nageluisterd. En uh, ik ben blij dat jullie uh, zo goed door kunnen. Kijk, dat is dan mooi. Ben ik ben fucking, fucking blij mee. <laughs> Volgens had ik gewoon continu ons op in moeten laten zetten. dan hoor je continu jezelf weer terug. En nou hoor je toch iedere week weer wat nieuws en wat fris. Dus dat vind ik gewoon, gewoon chill. Is goed. Is goed. Is goed. Oké, okay, en uh, ja, ik weet niet of je al zelf een beetje besproken hebt, heb jij nog wat gedaan de laatste tijd ik heb werken nog, ik, ik heb nog niks met mezelf besproken. <laughs> je hebt nog niks met jezelf besproken? Oké, okay, <laughs> ja, spannend. Nee, ik heb uh, net ja, heel veel gewerkt, heel veel gewerkt. Wow, okay. Nou, voor mij staat het er ook wel in. Maar het is wel lekker hoor, Eindelijk weer een beetje goed aan het werk. Ja. Dus uh, dat is uh, wel een uh, lekkere vuller geweest. Heb jij nog wat PT. gedaan uh, afgelopen weekend op werken na? Nee. Ik uh, ben me mentaal aan het voorbereiden op mijn Ja, ja zit in examenperiode ja, in, ja, natuurlijk ja. En een uh, beetje, beetje examenstress Of zeg je van ah, Dat echt. is meestal op het moment zelf Maar dan nemen we wel gezellig een biertje ah, beter. Komt helemaal goed, is goed voor ontspanning Ja, ja ja. ja. Nou, nou we het toch over bier hebben Ik heb uh, <laughs> afgelopen zaterdag weer een bonnetje, la bonnetje, in ieder geval een bonnetje laten staan Bij de vier En ik, ik zat voor mezelf zat hey. te rekenen ja? En te denken Dat zal wel een onwijs duur bonnetje zijn <laughs> maar ik ga even de deur openmaken. He. Ik ga wel even bij het knoppenbord zitten. Mensen, Geen hou shell. vast. Dus ja. Dus ik, ja, ja, sorry hoor, die ben ik weer. Dus ik denk op een gegeven moment, ik heb een onwijs duur bonnetje staan. Had ik, uh, ik denk, dat ik had flink wat bier lopen tanken. Ik kwam nog een leuk meisje tegen onderweg. En uh, ik denk, nou dat zal wel een lieve duit gekost hebben. 50, 60 euro. Dan denk je wat mijn bon was, erop? Nou, vertel. 17 euro en 60 cent. toch heel netjes. Dat vind ik zo netjes. wil niet boven de 100. Nee, gelukkig Ik ga niet zeg. Dat moet er nog eens bij komen. Oké, okay, Maatmeijer die heeft het wel een keer gedaan. Ik hoop hij heeft de volgende dag terug. Ja, 170 euro en nog wat. Ja. En dat zei jij? Jammer, joh. <laughs> ja, ik zeg eigen schuld dat je niet zoveel moeten moet zuipen. <laughs> Terwijl uh, Mike weer teruggaat naar zijn eigen plek. Is uh, Joost er ook bij gekomen? Je microfoon gaat nu aan. Hallo. Ja, mijn microfoon staat nog een beetje voor. Hallo. ben nog aan de opstarten joh. Joost van Dam. Ben je opgestart? Ja. Lijkt nee, nog niet. Wacht. Hallo. Ja, rustig aan. We hebben de tijd, we hebben de tijd. We zetten hem voor het blok gelijk. Gel ja, gelijk. Ik het. Bam. Hoe was jouw oekomst? Zo, wacht even. Hè. Wat zag zacht... <laughs> je? Hallo. Hallo? Ja, Hallo, opkomst. Ja. Hoe was jouw opkomst? Het was leuk. Ja, scouting, hè? Scouting, ja. hè? Ja, ja, Trouwens, ja. ik had net een, een nieuw nummer heb ik erin gegooid. Die uh, moest ik even aan de luisteraars uh, showen. Want dat heb ik van advies gehad van mijn collega's. Ik zal hem even een stukje van in jullie laten horen. Hier, nou, oh, moet je horen: teen, Waar ga je heen? <laughs> ik ben de koning van de bar. Is er met iets hard? Ik ben vaak te vinden op een playa aan de zee. bad Dat, aan mijn dat mijn is hem. Ik weet hier niks over. Van je moet je de tekst horen. Ik giet het in mijn bladder. tegen mijn been. Maar die meid die, staat Met die warme Waar heen? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Dit is dan wel echt een echte carnavalskraken volgens mij. Hoor. Dit is de zomerhit van 2011, jongens. Oh, mijn god, zeg. De zomerhit. Ja, ik zie het wel gebeuren eigenlijk. Nou, ja, is... ik zie het niet gebeuren hoor. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus dan ziet er voor je in de kroeg waar je ook staat. Ik ben bij het twee. Ik ben Al die vrouwen die staan allemaal gelijk met die korte rokjes. Shit, ja. hé, daar staan we weer. Die staan allemaal op de bar dan. Waarschijnlijk wel ja, Kamelentuin. Maar hij is gewoon goed, hij is ik, gewoon goed jongens. Uh, ik vind hem wel leuk ja. Je weet wat het in Engels is hè, Kamelentuin. Een Cameltoe. <laughs> <laughs> en hij is gewoon uh, lachen, ik vond hem wel leuk. Gezellig, ja. gezellig. Joost, uh, vertel eens een klein beetje over jouw opkomst, nou. fijne vriend. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja, waarover dan? Wat we gedaan hebben. Wat ja. mijn broertje ja, gedaan heb. heeft. Ja, die was er niet bij. Niet? Nee, dus we krijgen een euro van hem. En hij heeft ik ook niet afgemeld. Wat een lul. Ja. Dus ik, ik ga uh, even... Brouwer. We bellen hem even op. Ja, goed idee. Hou het even warm. Ik uh, bel hem even op. Ja. Ondertussen een spannend muziekje. Ondertussen inderdaad een heel spannend muziekje. Ik uh, ben benieuwd uh, wat jij allemaal voor ons klaar hebt staan. Ja, maar maar we... Gaan, we gaan dan eventjes naar Robin S. bellen. Eh... Uh, Bellen, nee, die gaan we eventjes draaien. Luisteren. Dus wij gaan uh, Robin S. en dan uh, krijgen we zo direct Stanley te horen. Oké okay dan. Met zijn excuus. Spannend. Nou, nou, nou, nou. wij gaan Stanley's excuuszak aanhoren en we gaan luisteren naar Robin S. met Show Me Love. <middels> Over. We gaan Stanley even bellen. Hallo? Hey lul! Hi. Waarom Hi. was je niet in uh, met de opkomst? Ja, ik ben er geweest, maar niemand was er. Weet <laughs> jij heel zeker dat je nee. bij de goede scoutinggroep zat? Eh? Weet jij heel zeker dat je bij, bij de goede scoutinggroep zat? Tuurlijk wel. We beginnen om 8 uur, hè? Ja. ja? Ja? Nou, ik was er om 5 voor 8 uh, en nog drie anderen. Uh, maar uh, jij niet? Ik niet, nee. Nee, dat kost, dat kost een euro. You lack discipline, boy. Dit kan toch eh? niet? Hè? Eh? Dit kan toch niet? Oh oh oh. Nee, ja. Ja. Stanley, Stanley, Stanley toch? Wat doen? Nou ja, ja nou, weet je weet kunt er je... allemaal aan doen. En nu, Stan, wat nu? Nou, ben ik de lul. Ja. ja. <laughs> Ik heb net al van jou eens gehoord wat jij volgende week allemaal van kutklusjes krijgt. En zo. Ja, dat krijg ik sowieso wel. Dus dat mag niet. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Ik, ik, ik hoorde iets over een beerput of zo. Uh, ik weet niet nou, of dat ja, ik dat jij? Gierput. Gierput. Midden in zo'n meeneemtoilet. Ik hoorde ook dingen over een kamelenteen. Ja. Oh, oh, daar heb je geen woorden voor. Dat vind ik weer jammer. Kamelenteen. Ja. Hey, zijn ja, geen woorden voor. We gaan naar huis. <laughs> Ja, ik kan er ook niks in doen. Vertel, waarom, waarom ben je weggegaan? Waarom bel je niemand? Stanley wel. Waarom wel? Uh, Kun je bedenken dat die mensen je allemaal vreselijk gemist hebben? Dat ze eigenlijk zoiets hadden van Stanley, mijn jongen, waar ben je? Sowieso niet Hé, ah, hey, dat kan ik wel begrijpen Oh, da dat dan <laughs> weer wel ah, Oké, okay, dat, dat, stu dat stukje capsonus, dat zit er nog steeds in Nou, oké, okay, blij dat dat nog steeds alive is <laughs> God heb ik toch helemaal niks maar, aan, maar aan zijn, even hè? om uh, positief doe, over te doe doen. Doe dat nog eens, Joost. Hmm? Hoe, hoe, hoe is het voor de rest met je, Stan? Ik <laughs> ja? ja? leef nog. Je leeft nog. Nou, ja. volgende week niet meer. <laughs> adem in, adem uit. Voor de gierput. <laughs> maar nu? Wat nu, Stan? Ik, eh, uh, ik weet niet. Moet ik volgende ma week maar weer komen, Hoe ga je het goed maken? Ja. Yeah. Uh, met, eh... Uh, ja, ik weet wel iets leuks. Vertel, want dat wil ik volgende ik week in de studio zien. Ik denk iets van taart ofzo. Bier zo of ergens in die trant gok ik op. Kratje of drie. Dat kan nee. ook. Ver... Iets, met, iets met vuur. Vuur? Met vuur? Ja. En, en werk. Ga nou. je weer die uh, aardappelpistool uh, meenemen? Ja, dat kan ook wel, maar dat doe ik niet. <laughs> Vuurwerk. Nou, oh, dus dat betekent dat je die drie rotjes gaat afsteken die je van vorig jaar nog over hebt. Rotjes. Ik weet wel iets leuks. Uh, ga, ga, je het dan? ga je dat zeggen dan? Hé, hey, dan krijgen we een grote, grote, grote voetbal. Voetbal, jongen. Jongen. <laughs> vuurbal! Een grote vuurbaljongen! Jongen! Vuurbaljongen! Jij kan zeker geen vuurbaljongen! Dat ga je dan voor de studio doen volgende week? Gaan ja, we dat hey, hier op uh, uh, Live op zender? Ik ben niet voor de studio, hoor. Ik weet ja, je ja, wel. Waarom niet? niet? <laughs> Staat er niemand? Wij zijn verantwoordelijk. <laughs> kan makkelijk. <laughs> oké, okay, kijk wel, maar uh... Nee, jij kijkt Jij gaat nu zeggen... Ja, nee, jongens, nee, ik nee, ga nee, voor nee, jullie volgende week je grote vuurbaljongen laten zien. Anders is er geen verrassing ook, hier. Hier? Ja, gewoon hier voor de studio. Ja, hier. inderdaad. Dat ja. vind ik een heel goed... Het is goed gewoon plan. leuk. En dan kennen alle luisteraars die mee willen hey, kijken, okay. die moeten dus gewoon komen. Na ja. scouting, naast, gaan wij... Nee, ga hey, uh, Stan, dat vind ik knap, want volgende week is er geen scouting, een lul. Op maandag. Wie zegt dat? Dat zeg ik. Oh. Ja, om de twee weken. Maandag, vrijdag. Toch? Nee, dat is alweer anders. Is dat alweer anders? Ja, dat is alweer anders. Oh. Maar volgende week ben jij gewoon hier. Klaar. Ja, na, na scouting. Er is geen scouting. Heel goed, Stanley. Je cool. doet het steeds beter. <lacht> <is> het. Je <lacht> lijkt dat zijn vriendin wel. Hé, hey, dat doe ik het over twee weken. <lacht> Heb jij een vriendinnetje, Stanley? Hoor ik dat goed. Hé? Eh? Heb jij een vriendinnetje? Nee. Arme jongen, hè? Ik denk, wat hebben ze jou aangedaan? <lacht> ja, je ja, <of> haar eigenlijk. <lacht> maar dat weet ik niet, hoor. Ik, ik, ik gun Stanley een fijn en gelukkig leven. En vrouwen kunnen maar best wel zeuren. Ik, ik wil het even van je hoor, Stanley. Volgende week... Zeg mijn maar naam. Volgende week... Hé, ik doe het onvolg. Zeg hem na! Zeg hem na! Nee! Ey, zeg hem na. nee. nee. Ik ja, ik kan zeker geen ge wielen! Je lille. Lille, zeg me na. Echt wel. Ik kan, ik kan geen beloftes. Ja, uh. dat kan jij best wel. Dat, ken je dat wel. kan je wel. Dat kan ik. Weet jij volgende maand helemaal geen fuck te doen. Dus ik, jij ik gaat gewoon hierheen. en ik kan geen beloftes. Wat? Ik weet geen ook ik kan geen beloftes. Is dat familie van je, Robby? <lacht> hey, wat is dat? <lacht> <lacht> <lacht> Kijk, dat is de eerste klaag mij heel last. Hè? daar gaan ja. we. <lacht> Stanley. Ja. Ja. Jij gaat volgende week. Ik ga volgende week iets leuks doen. Jij gaat volgende week iets leuks doen voor de studio. Doe Top. Jij, ga, jij, ga jij een dansje doen voor de studio, Stan? Nee, ik weet het iets leuks. Oh, Oké, okay. nou is goed. Wat ik tenminste leuk vind, hè. Ah, de Pocanon. Ja, <laughs> een... ja, dat was ik al bang, voor. Ik ben een piroma. Dat, dat weten we Ik nog zit wel. Nou ook bij de vrijwillige brandrust, En ik denk niet dat het verstandig is om dat soort dingen te gaan melden. Dus het is gecontroleerd. <lacht> het mag. Voor <lacht> toestemming hoor ik net. <lacht> nou, Sten, jij gaat volgende week wat leuks doen. Daar gaan we bijstaan en we gaan gewoon helemaal... ...naar de kloten door jou. Denk ik. Dat Hoop is wel al, dan... al leuk als dat gebeurt, hoor. We hebben wel kogelvrij glas toch hier? We ga... Nee, nee al lang niet meer, joh. <lacht> niet meer. <lacht> gaat je, brandprovincie? Hey, nou, ja. We hebben toch zo'n... ...zo'n... ...plaatje daar voor de studio. Ja, van, uh, ja, het plein. Dat heet een plein, Gasthuis Gasthuisplein, ja, dat, dat plateau, ja. Waar je al jaren waarschijnlijk dat voorbij is. fietst. <laughs> ja. Maar we gaan dan even een verlengsnoertje voor die uh, microfoon uh, hier aanleggen. En dan gaan we het gewoon live opnemen. jongen. Is goed. Ja? Ja. Is dat bij deze... Ja is goed Oké okay. okay. Nou kun je dus wel beloftes maken, kijk daar gaan we al Hier, ja. Kat in ja, Nou ben nou, nou ik weer nou de lul Ja inderdaad, ja, <laughs> ja Inderdaad Helemaal goed Sten Maar nou, we zijn ook gek op jou hoor <laughs> <laughs> nou, heb jij, jij dan Heb okay. jij nog een suggestie voor ons, voor een dier van de week? Een? Dier van de week Een lama <laughs> <laughs> Waarom nou een lama? Waarom niet, die zijn gewoon fucking vet van alle beesten die je kan kiezen, kies je voor het smerigste beest. Nou even ja, een, een, een apartje waar nog niemand van heeft gehoord zijn, een dier van de week. Een dier van de week. Bollian. <lacht> een beest. <lacht> <lacht> nou, noem eens wat, uh, Stanley. Uh, uh, oh, wat ik, in, weet, ik weet niet joh, een uh, Kukelo-vogel. Is dat met een K of met een uh, C? Volgens mij koe met een K en dan met een C in het midden. Kukululu. Kukululu. Ik ga de autobiografie van Stanley een keertje opzoeken. Kijken wat we daaruit kunnen die, vissen. Die, die bestaat niet uh, Stanley. Verzin er nog een. We hadden vorige week de gele, gele haai. Ja, de citroenhaai. Ja, maar die is totaal onbekend meer. Nee, nu niet meer. nu nee. niet meer. <laughs> wat bedoel Vertel ik? Stan, noem maar even eentje. Uh, wat is het eerste wat je opkomt? Noem eens wat, iets leuks. Misschien bestaat het wel. <laughs> en, uh, een groene goudvis. Nee man. <laughs> ja, ja, ja, ja, wat is het nou voor? Een kut dier Ik weet dat een clownsvis <laughs> Nee, hij bestaat echt, zoek maar op uh, Maar Stan, noem maar even op Hij bestaat Een rode olifant Een? rode Nee, nee, Toor de clownsvis bestaat olifant. echt De clownsvis hij <laughs> bestaat Een toerse olifant Wat? rode toerse olifant rode wat? Toerse olifant Toerse Toerse rode geile olifant is dat een nieuw nummer? <laughs> ja. Heb je wat, Joost? Hij <laughs> ken hem niet vinden, ja, Ik ken hem niet vinden. Ja, daar, ik kan wel gewoon nog, nog een van doen, hoor. Het is geen lingo. <laughs> oh, mijn god. Ik wil nog steeds niet af. Vertel, uh, Sten. Uh, Doe je best. Ja. dit is helemaal niks. Oh, jee. Ik ben niet zo'n dierenman. Ja, daar hebben niks <laughs> aan. Noem maar gewoon één. Huh? Uh, Waarom noem je mijn naam? Hm? Waarom noem je mijn naam niet? Ik eet ze liever op. Oh, oh. ja. Hallo? Uh. Nog eentje. De laatste kans, anders moet je het sowieso voor het plein doen hier. Koeroe. Een koeroe Een koeru? Hij wordt opgezocht, hoor je dat? <laughs> Sorry. <laughs> Ik weet er ook nog wel eentje, maar hij is er weer te grof weer. Dat ah, is een koelie. Een <laughs> koelie? Ga jij maar eens een koelie zoeken? Een coolie. Een koelie. Een Pagina koelie. Ja, kom maar. Een koelie, dat is eten. Nee, ook. Weet je zeker dat het een dier is? is, <laughs> <laughs> Kulu, is dat kan ik ook weer plaatst. Wat is het dan? Een is het Maleische woord voor een Chinese of Indonesische landarbeider. <laughs> Dat is dus het dier van de, dier van de, week. Van de week Een Chinese, Chinese landarbeider <laughs> hey. Nou, ja, dan dankjewel Stanley Dat vind ik wel een mooie, daar gaan we over uitbreiden ja. We wel. gaan eerst even luisteren, want ik heb een nummer gemaakt Hey Stanley, uh, gemaakt. ga je lekker luisteren naar ons? Maar ja Ik ga even mijn... Uh... Blijf je luisteren? Ja Laat maar met rust, ja? Hallo? Hallo? Hoor je het nog steeds, Stanley? Hoor je het nog steeds? Nee, wat hoor ik? ons, ik heb, jou net, ik heb jou net weggehaald. Hoor je hey. ons nog? Ik hoor jou. Goed zo, kijk. Oh jee. Hallo. Ja, Escoort draaier. Mee. Enge meneer voor raam. <laughs> maar dit is mijn nummer. Die heb ik helemaal zelf gemaakt. En we gaan eens even lekker luisteren. Oeh, ik moet hem er wel in zetten. Ja, doe jij dat eens. Ja. De, de nieuwe entry moet ik je maar luisteren. <laughs> All out now, get it in. Feel it like the wind. You can do what you do, but stay who you've been. Don't slow down, flow Dames en heren, Ferry Korsten met file.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 Nou, dames en heren, dit was eigenlijk bedoeld als filler, dit nummer. We werden eventjes afgeleid door Koor met een hele, mooie, hele mooie verhalen. Ik uh, weet ja, dat Koor naar alles kan horen, hè. als Koor als je staat zijn ja, de deur komt die je omdraait. Het, ja. het is gewoon een goede man. En dat mag je weten ook. Ja, nu die je kan horen. Ja. La. <lacht> Kijk, ik heb de mooiste filler die er is. Dat is mijn eigen nummer. Oh, god. <lacht> Ik uh, ga niet klagen, ik ga niet bekritiseren. Dan Dank. hebben we de jury van Idols al voor. Zo, so, ja. Yeah. Wacht eens. Barry Badpak. <laughs> uh, <laughs> en we hebben een top 5, trouwens. Toen ik heb ik een top 5. <laughs> ik weet alleen niet meer over. <laughs> top 5 van carnavalskrakers. Nou, ik heb nummer 5 al voor joh. hoor. <laughs> ja, <laughs> Barry Badpak. <laughs> What Ja, dan gaan we eruit. Uh, ik wel heb wel een, een top 5. Nee, geen kaskraken. Of hoe heet het? Nee, geen kaskraken. Nee. Uh, ik weet niet, we hebben mooi oh. weer gehad. We hebben Koningendag. Dat ook. En effe, ja, wie, wie is hier een beetje van film kijken? Of oh, ik na dan? Oh, ik hou wel van films. Ik, ik heb laatst New Kids uh, gekeken. Weten jullie welke film er binnenkort uitkomt? Independence Day. Nee. Dat is gewoon, echt, ik had gewoon niet verwacht dat ze het weer, dat ze het weer zouden gaan doen Maar gaan heerlijk er zijn, al drie, er zijn al drie delen van Drie delen? Er zijn al drie delen van Zal ik het maar zeggen? Zal ik het maar zeggen? Screen Pies het Caribbean! Oh, oh yes, ja, ja, ja, die komt eraan. Oh, ja. oh. Heerlijk! Ik heb de trailer heb ik, uh, drie weken geleden zitten kijken en echt geweldig. Dat, dat, dat, dat moet gewoon weer echt een, echt een geweldige film worden. Ik heb de trailer uh, afgelopen zaterdag nog gezien. Oh, hij is. Wat zo zo wel ging ik naar Arthur. Arthur. Arthur? Arthur. Ken je die film? Arthur en de Mini Moys. dat is ook een nieuwe film. Comedy. Ja, die, is wel, die is wel leuk. Ik heb echt zin in Ik heb voor wie Ja, trouwens Wie is niet bekend Met de Pijs of het Iedereen Wat? Pijs of het Dat is Ik heb nog geen enkele gezien Nee? Jawel, tuurlijk Ik wou net zeggen jij hebt Het is niet goed dit hoor Terwijl kijk wel kijken om jij Het zal wel een goed ei zijn geweest dan fijn. Oh, hij komt uit Nummer een Dit is wel een goed nummer van Weten jullie trouwens Welke vrouw erin meespeelt? Ja Een van de mooiste vrouwen Die er weer rondloopt hè? Ja, wacht Ik weet het ik weet het. Ik weet het. Ja. Ik weet het ook. Als je het gaat zeggen, dan is het echt zo'n oh ja moment. Zal ik het zeggen? Nee. Ja. Ik ga het zeggen. Penelope Cruz. Oh ja. Zo'n mooie vrouw. Die speelt, die vertolkt weer een van de hoofdrollen. Dus ik echt graag gewoon weg gaan met lust en liefde ga ik naar die film gaan kijken, waar is echt een, een piratenfiller <laughs> Ja, ik mis eigenlijk Johnny Ik heb hem straks wel even te draaien Wat? Chesto Met, met uh, uh, he's, a uh, he's a pirate He's a pirate Hebben we die? Dat moet je even zoeken wil ik van. Ja, Jij hebt hem denk ik niet Ik heb hem niet bij me Nou we gaan hem even opzoeken denk ik zo Want ik vind dat toch wel Even, even, even, even Ja, is wel even lekker uh, come on Nee, nee, nee Hij nee, is van uh, He's a pirate Ik denk niet dat je hem hebt Nee, ik heb hem niet Nee, slecht. Oh mijn god. Maar we gaan even ondertussen dat Joost hem opzoekt. Ja, Joost ja. Ja, zoekt hem even op. Ja, natuurlijk. Dan Joost, gaan we naar TV Joost. Rock uh, luisteren met Been a Long Time en we zijn zo terug met uh, nog een ontknoping. Al weet ik zelf nog niet wat, maar het wordt wel lachen. <laughs> oh Christ, ga lekker luisteren. It's been a long time coming, but I like what I hear from the keys to the bass. It's been a long time coming, but I like what I hear from the keys to the bass. To my soul, I won't let no one take it away We hadden natuurlijk net over de Pirates of the Caribbean en dan kunnen we Chesto er niet buiten laten. Hij heeft een aantal jaar geleden voor de allereerste Pirates of the Caribbean film... Dit is zijn biografie. Pirates, uh, ja, Pirates of the Caribbean, uh, The Black Pearl, heeft hij toen uh, deze remix gemaakt. Het nummer heeft toch aardig wat weken in de top 40 nummer 1 gestaan. Hij kwam binnen uit niets. Hij stond in de top 10 en toen is hij uh, ja, echt met, in een week tijd is hij omhoog geschoten. Ik heb dit nummer uh, ooit nog eens een keertje op de camping mogen beluisteren. Nou, ik heb de hele camping, het hele campingdak heb, heb ik eraf geswingt. Uh, we gaan even fijn luisteren <laughs> naar Chesto met He's a Pirate. Kijk eens aan. Geniet ervan. Heb je nog wat te zeggen Mike? Heb ik nog wat te zeggen? Nee, we gaan gewoon knallen. <laughs> Hij staat helemaal klaar om te gaan luisteren. maar Echt wel. Bam! Dames en heren, dit zijn de winnaars van het Songfestival dit jaar. De 3J's. Nee, het moet nog beginnen. Wij zijn gaan winnen. Je vecht nooit alleen. We zijn zo bij jullie terug. Praat er het liedje in, lul. Op dit moment vecht ik wel alleen. Bij de 3J's mag je er doorheen praten. Oh, nou, dan gebruik ik het gewoon als spul. Nou, geniet ervan. We gaan zo direct met jullie afsluiten. Oh, dit is het refrein nee. een bel klinkt al. Everybody sing a song. Do da, do da. Ja, het is ja, tijd mensen. He. He. Het laatste minuut wordt geslagen, geloof ik. Hallo. Ja. Je bedankt voor weer een avond. Gezellig hey. Zo is dat. Die moeten we dan eigenlijk als filler hebben. Maar we gaan uh, we zullen ook gewoon praten uit het uur uitpraten. Ah joh, waarom niet? Ja, we nee. zijn nee. nou toch bezig. Mag we even, zijn nou toch even, even zoet. Oh. Ja wat ben je aan het doen? Robby Robby, je loopt ja. met de kutten, je loopt de hele avond te kutten Ik zit erin jongens ja. Waarin? Ja, hij zit oh, echt God. in... Uh... Doe je ding Hij gaat los hoor Nou, terwijl Robby hier al zwingend achter de tafel uh, staat, dan moet ik u wel melden Maar dan had hier, uh, je moeten horen Hier een uh, album, uh, een ambulance voor de deur staat, want Robby die gaat breken. Hé hey, jongens, We ja. even met, <laughs> wij gaan met Knockout gewoon even een uh, album uitbrengen jongens van onze slechtste album momenten dan dan gaan we album ja. Als het is van onze slechtste momenten Dan denk ik dat we morgen nog niet klaar zijn Van onze beste momenten Hebben we toch binnen u wel een leuk album opgezet van 10 ja. minuten ja. Maar dat komt ja, helemaal goed dat komt helemaal Maar dat goed. komt omdat we die slechte momenten Kunnen we niet verzinnen Dat, dat is heel moeilijk Dat gebeurt gewoon ja. <laughs> Oh, oh, oh, nee, het is nog niet zo erg met ongesteld. Het NOS-journaal. Hé, oh, hey, hallo, <laughs> je mag niet door die man praten, man. Jongens, tot volgende week. Hij heeft niet heel veel uh, goeds te melden, dus wij praten er gewoon doorheen, want dat is altijd goed. Dames en heren, geniet van het nieuws. Tot volgende week. Later. Belaat hij al met rust, meneer. Op de shortlist stonden ook onder andere Arno Grumberg en Adriaan van Dis. De top van de vakcentrale FNV overlegt al sinds begin van de middag met de bonden over de toekomst van de pensioenen. De vakbond FNV Bondgenoot is het niet eens met het pensioenakkoord dat de FNV-voorzitter Jongerius heeft bereikt met de werkgevers. Bondgenoten wil meer zekerheden en dreigt met eigen acties om de werkgevers onder druk te zetten. In die voorkust hebben medewerkers van de VN twee massagraven ontdekt. In totaal zijn 68 lichamen gevonden. Het lijkt erop dat de slachtoffers zijn van de troepen van voormalig president Bakbo... Het is nog niet duidelijk of het gaat om lichamen van burgers of van opstandelingen. Wel is bekend dat ze één dag na de arrestatie van Bakbo zijn omgebracht. Het gaat goed met Ruben, het jongetje dat een jaar geleden als enige de vliegramp bij Tripoli overleefde. Volgens zijn oom en tante is dat te dank aan de goede zorgen van het Libische ziekenhuis. Rubens benen werden verbrijzeld, maar inmiddels kan hij alweer aardig lopen. Het jongetje is donderdag niet bij de herdenking van de ramp. Zijn oom en tante willen zijn privacy beschermen. In de wielerwereld is met grote verslagenheid gereageerd op de dood van Wouter Weiland. De 26-jarige Belgische sprinter kwam tijdens een afdaling in de ronde van Italië hard en val en bezweek korte tijd later aan zijn verwondingen. De organisatie van de Giro laat het aan de renners over hoe ze de etappen van morgen willen rijden. Meestal rijdt het peloton in een gesloten formatie naar de eindstreep en passeert de ploeg van de overleden renner als eerste de finish. En dan het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, overdag wolkenvelden en zon met in de middag kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.